Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Staatssecretaris Blokhuis wil dat binnen twee jaar alle zwerfjongeren van straat zijn. Om dat voor elkaar te krijgen heeft hij een proef gelanceerd in twaalf gemeenten, waaronder de vier grote steden. Jongeren krijgen daar meer ondersteuning, zo krijgen ze nog maar één aanspreekpunt. Verder moeten betrokken organisaties beter samenwerken en komt er meer aandacht voor preventie. Blokhuis zegt dat, het er, dat er een flinke omslag in de hulpverlening nodig is... om ervoor te zorgen dat geen enkele jongere meer op straat hoeft te leven. De Internationale Atletiek Federatie mag de Zuid-Afrikaanse atlete... Kaster Semenya dwingen om haar testosteronspiegel... met medicijnen naar beneden te brengen... heeft het Internationaal Sporttribunaal bepaald. De hardloopster maakte drie keer zoveel testosteron aan... als een gemiddelde vrouw en zou daarom een oneerlijk, oneerlijk voordeel hebben. Shell wordt vooralsnog niet veroordeeld voor betrokkenheid bij executies van Nigeriaanse activisten in de jaren negentig. De Haagse rechtbank heeft de meeste eisen van vier weduwe afgewezen. Ze zeggen dat Shell medeverantwoordelijk is voor de dood van hun echtgenoten. Het bedrijf zou het toenmalige militaire regime in Nigeria hebben gevraagd op te treden tegen de activisten die protesteerden tegen oliewinning. Volgens de rechter heeft Shell aangedrongen op een eerlijk proces... Wel wordt nog onderzocht of Shell getuigen in de zaak heeft omgekocht. De Telegraaf gaat aangifte doen tegen de man die een verslaggever sloeg tijdens een live-uitzending. Verslaggever Pim C.D. was gisteravond in Londen vanwege de Champions League-wedstrijd Tottenham Hotspur en Ajax. Terwijl hij verslag doet, krijgt hij een klap in zijn gezicht, volgens de krant van een Ajax-fan. Die is inmiddels opgepakt, de verslaggever doet aangifte in Londen. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door, het blijft droog bij 13 tot 18 graden. Morgen start de dag met wat zon, later is er meer bewolking en trekken er buien over het land, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er worden op dit moment geen files gemeld.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 lief, dus lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Luncht. Dronk met een rietje. Mijn Sofietje.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 Ja, sorry hoor, mijn draadje viel eruit. Ik hoef ineens mijn draadje kwijt. Het is een draadje. We zijn maar weg. Oh. Ja, erg, hè? We maar eruit, het draadje. Wat zit er nou weer in? Maar we moeten verder, want we hebben nog een vol programma. Dus ik vond het zielig voor Johnny Lyon, Maar we gaan gewoon Ja, hij was doen. zo schattig bezig. Ja, met een nou, nou, een klein stukje in nog. In haar stem hoor ik een liedje. Oh. Nou, nou, een klein stukje nog, zo. zo. antwoord luncht op deze woensdag. Ja, sorry, mijn draadje viel eruit. En dan was het even een chaotisch begin. Maar voor de rest zullen we het weer gestroomlijnd laten lopen. Uh, we hebben veel cultuur dit uur. En uh, Beb gaat ons uh, vertellen waar u de komende uh, dagen cultuur kunt snuiven. Jawel! Ja, wow. ja, ja. Dus, uh, maar ik draai eerst even een plaatje. Beb, vind je ja, erg, doel Ja, Vind je het goed? En daarna gaan wij cultuur snuiven. Jo! Overigens uh, wel even zeggen, met dank aan Dolly... die dat allemaal keurig heeft samengesteld. Ja, zo kan je door die dolly. dolly. die heeft een cultuuragenda geleverd, jongen. Ja, dus, je, daar lusten de honden en brood van. <laughs> zo mooi. De <laughs> Garland Jeffries Band. Afternoon Delight.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 Together, make a spark to ignite, and the thought of loving you is getting so exciting. Skyrockets in flight. Afternoon delight. Een hele verkeerde naam. Ik zei Garland Jeffries' Band, dan kom ik daar nou toch op. Wat stom allemaal. Nee, de Starland Vocal Band. Uh, die zongen het. Dus dat uh, moet je wel even goed zeggen, Jan, want dan krijg je een valse voorlichting. Niet waar? Jawel. Dan ga je een valse voorlichting hebben. je. Niet hebben. Goed. De telefoon stond meteen gloeiend. Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat kan je niet hebben natuurlijk. Het uh, liedje kwam trouwens uit de televisieserie serie en Hutch. Starsky Hutch. Oh, ja. Ken je dat nog? Met die rode auto. Precies, zo die, voor ja, me. Ja, met, met die witte gebogen zo, zo streep erop, op de zijkant, die auto. Ja, Starsky en Hutch. En die ene, die blonde, die. Uh, God, wat heet die man, nou, Johnson, nee, hoe heet die man Johnson, de dingest. Nee, ik heet het niet, die blonde. God, weet oh, niet. In de serie? Ja. Uh, ja. ja, nee, ja, nee, ik Starsky. weet ja, ja, dat weet ik. Maar hoe die acteur ook weer heet. Ja, hij, heeft hij heeft ook platen gemaakt en zo. Maar goed, nou, maakt allemaal niet zoveel uit. Want, nou, uh, heel snel googlen. Ja. Volgens mij was wel Johnson. Johnson? Nee, dat ja. is geen Johnson. Nou, we gaan het zoeken. We gaan het opzoeken. Maar we gaan eerst cultuur doen. Oké. Okay. Ja, want ja, ja. Ja, uh, je moet eerst uh, cultuur, hè? Ja. Cultuur. Ja. Cultuur. Zo hoort dat. Christi is er ook weer. En uh, ga je gaan. In de ruïne van Brederode, 4 en 5 mei aanstaande, voor 5 euro en kinderen tot 4 jaar helemaal gratis, kunt u rondlopen. En dan krijgt, gaat een rondleider meer vertellen over de architectuur van het kasteel Brederode en de geschiedenis van zijn bewoners. Dan gaat de ruïne weer meer leven. Bijna iedere zaterdag en zondag is er om twee uur s middags een rondleiding. Maar checkt u voor de zekerheid even de kalender 2019. Want tevens wordt er maandelijks een kinderrondleiding gegeven... door Aagje de Vertelster of Rob de Kasteelbeheerder. Wie woonde er in het kasteel en hoe komt het dat het nu een ruïne is? Daarna kunnen de kinderen lekker spelen met blokken en de kasteelbarbies. En de grootouders mogen... en er staat groot tussen aanhalingstekens... Dus grootouders, ouders mogen ook mee... Die eerstvolgende kinderrondleiding is op zondag 26 mei. Maar dus het aanstaande weekend 4 en 5 mei... is er een rondleiding met uh, een verteller van de geschiedenis... en zijn bewoners. Prijs 5 euro, nogmaals. En kinderen tot 4 jaar zijn gratis. Hey, zeg eens wat leukste. hè. Nou, die 26 mei, die kindjes komen, ben ik er ook. Ja. ja. Ben, ben jij dan hier. Uh, uh, nee, ik ben poortwachter. Poortwachter? <laughs> ja, ik moet ze allemaal binnenlaten. He. Heel oh, streng, ja. <laughs> ja. Nou, hartstikke leuk. Die, die ruïne van Brederode... die, die vlamt weer helemaal op in, ons, in onze regio. Er wordt ontzettend leuke dingen georganiseerd. Heel erg de moeite waard. Um, wat ook de moeite waard is... is De Zegen in Zicht. Een fototentoonstelling... in de fotogalerie De Gang... in de Grote Houtstraat in Haarlem... Rote Houtstad Haarlem, nummer 43. Die tentoonstelling is tot 29 mei... en die gaat over uh, de Nederlandse Nederland in kampioenschappen. En dan zijn dat ook werkelijk kampioenschappen... van shoelen tot wok, sleeën tot komkommers sorteren... tot dogdance. De fotograaf Gerrit, Gerrit de Heus reed een jaar lang door het land... en bracht niet alledaagse Nederlandse kampioenschappen in beeld... Zijn foto's geven een beeld van de passie van de deelnemers, sporter, hobbyist of vakman die er alles voor over heeft om mee te mogen doen. Uh, waarvoor de een meedoen al geweldig is, is voor de ander gewoon de beste zijn, het kampioen worden het allerbelangrijkst. De fotoserie is ook een ode aan de organisatoren, de scheidsrechters, de juryleden... aan de enthousiaste en gedreven vrijwilligers die het allemaal mogelijk maken. Al met al is het een ontroerend kijkje in een voor velen, onbekend stukje Nederland. Dus in fotogalerie De Gang in de Grote House dat nummer 43. En de openingstijden zijn maandag van 12 tot half 6. En de dinsdagen, half zes middags, dus 17.30 uur. 30, de dinsdagen tot en met vrijdag van 10 uur tot 17.30 uur. 30, en de zaterdag 10 uur tot uh, 5 uur. Tot 17 uur. Uh, het is ook toegankelijk via de wereld, de winkel De Wereld van Jansje. Als u het mocht zoeken in de Grote Houtstraat. Dus uh, dat is de tentoonstelling, De zegen in zicht. En dit waren dan twee. Uh, Hele leuke dingen te doen komend weekend en die uh, fototentoonstelling nog lang daarna, mooi gespeeld meneer. Dank u. <küm> dank u. Ja, We ja, wachten nou, straks nog een keer Hij hield ja. ook mooi op tijd. Ja. Op. ja dat is wel prettig ja. ja, eens naar naast man. Ja, jump ja. down around Thank <laughs> you. Er <laughs> ja, er ligt een Toen daar. Ik moet even weg daar. Dan struikelen we erover. Ja, dit is Lonnie Dunnegan. En uh, het liedje heette Pick a Bale of Cotton. En uh, dat is skiffle muziek, noem je dat. En uh, het is heel leuk, maar juist deze Lonnie Dunnegan uh, heeft eigenlijk aan het, uh, de wieg gestaan. van uh, de hele ontwikkeling van, van de, van de, van de, van de beatmuziek. Want uh, zo'n beetje als, zo als bijvoorbeeld de Beatles... die begonnen toen als de Quarrymen Skiffle Group. En dat was helemaal gebaseerd op, uh, op die muziek van Lonnie en uh, Dus dat was met zo'n zo bas hadden ze dan. Je hadden geen geld voor een echte contrabas. Dus hadden ze voor een theekist een bas met snaren erop. Zo'n zo kist met snaren. Ja, ja, ja. En een banjo en een uh, gitaar. Wasboard. en Een wasbord ook ja, ja, ja. nog. Al dat soort, soort grappen meer, ja. ja. Dus Lonnie Dunnegan was daar de grote voorvechter van. En uh, inspirator vooral ook. En dit liedje dus. Dat heette Pick a Bale of Cotton. En we gaan weer cultuur. Jawel, daar is die meneer met die gitaar weer. Ja, prachtig. Wat speelt die man toch mooi. Ja. Eigenlijk bijna jammer dat we er doorheen ja, moeten Ja, dat pletsen. ik er doorheen moet praten. Ja? Maar ik ga het oh ja. toch doen. Ja. Want in de pletterij in de Lange Herenvest 122 in Haarlem. Is donderdag... Dat is dus morgen, 2 mei, een uh, intieme docu labavond. Twee korte films over liefde, geloof, afscheid, verandering en hoop. Eerst is een documentaire door Vita Wilmering. Eufen weg scheidt boim. Deze duurt 30 minuten, u heeft er niets van verstaan, ik ook niet. Maar het is een intiem portret van een Joodse man... En, dat is, en de filmmaker, dat is dus Vita Wilmering, zelf. Via een gedeelde liefde voor Joodse muziek... ontstaat er een speciale ruimte... waarin ze veel tijd met elkaar doorbrengen... en onderwerpen aansnijden die lang verzwegen bleven. De tweede film is een kort portret... Kerk zonder grenzen, 50 jaar verbinding. Deze film duurt 23 minuten. En het is een reis via gesprekken, een kerkdienst en een bijeenkomst... over liefde, dood en afscheid. Dat is met Aard Mak in de hoofdrol. En dan krijgen we een inkijkje kijkje op de hechte band... en betrokkenheid tussen gemeente en dominee. Gastheer en moderator van deze avond is Winston Brandon... en de maker Vita Wilmering en dominee Aardmak. Mak zijn deze avond aanwezig voor een aangesprek waarbij het publiek en maker... en de hoofdpersoon het hemd van het lijf mogen vragen. Om 20 uur zijn de deuren geopend en ook de deuren naar de bar. En om half negen, half dus 20 uur dertig, start het programma. Er wordt nog vermeld dat de toegang gratis is... maar dat een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. En dat is dus in de pletterij Langeveerstraat, Herenvest... Laat ik het nou te goed zeggen. Anders gaat u helemaal dolen door Haarlem. Lange Herenvest 122 in Haarlem. Dus de docu-avond. Vrijdag 3 mei hebben wij uh, cello en piano. In Dat zijn uh, de vooraanstaande cellisten Irene Enslin. En de Portugese pianist Pedro Borges... zijn dan te gast in het mosterdzaadje. Zij gaan uitvoeren Beethoven... Blog, Debussy en Braams. En dat is in het mosterdzaadje gevestigd... in het voormalige kerkje aan de Kerkweg 29 de Sandpoort. De entree is gratis en ook hier wordt wel een vrijwillige bijdrage... op prijs gesteld. Vrijdag 3 mei, 20 uur, is de aanvang. Cello en Piano. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, oh me Israelites! Get up in the morning, slaving for bread, sir. Dekker en de Aces. Zo heet het bandje. En uh, ja, hoe het kan, weet ik niet. Maar het stond in no time. Toen de tijd nummer 1 in de Nederlandse top 40. En daar heeft het ook weken gestaan. De Israelites. Zo heette het. liedje. En ik kijk even naar de klok. Ja, er kan nog even wat cultuur door hoor. Ja, ja Dat kan nog wel. Dat moet kunnen. Gewoon een beetje cultuur. De eerste gitarist, uh, gitarist gaat zitten. Uh, ja, die komt al, die gitarist. Hij heeft nou een orkest meegenomen trouwens. Werkelijk? Ja, er zit nu een orkest bij. Hij vond het wat zwaar alleen. Oké. Okay. Nou. Als je dan maar niet te hard gaat, want nee. ik ga u vertellen... dat aanstaande zaterdagavond in het patronaat in Haarlem... en dat gaat dan om kwart over acht open... Raccoon gaat optreden. Raccoon kan leunen op een lange reeks hits. Denk aan Love You More, No Mercy, Brick by Brick... en het Nederlandstalige Oceaan... Met hun album Look Ahead en See The Distance... stonden ze in april in een stijf uitverkocht Ziggo Dome. Dit seizoen zijn ze de maandelijkse muzikale gast bij De Wereld Draait Door... en wordt er gewerkt aan nieuwe muziek. Dus Raccoon, maar daarvoor ziet u eerst Will Knox. Dat is een singer-songwriter uit Londen die sterke banden heeft met Nederland. Als schrijver heeft hij samengewerkt met vele Hollandse popartiesten... als Miss Montreal, Vincenzo en Dotan. Waarmee hij ook een Buma Stemra Award won. Wil speelde in het volprogramma van Bluff in Paradiso op een Concert at Sea. En in vele huiskamers uh, in 2019, dit jaar dus, komt zijn lang verwachte EP uit. Single Stolen Car. En hij heeft inmiddels meer dan 250.000 streams behaald. In verband met de dodenherdenking, dus 4 mei aanstaande... gaan de deuren van het patronaat deze avond pas om kwart over... acht, dus na de herdenking, open. Het is, uh, aanvang van het concert is 20 uur 45. De kosten zijn 39 euro. Een dag later en dan is het natuurlijk bevrijdingsfeest. Ook in het patronaat aanvang 20 uur. En dan is het tot 2 uur feest met gratis entree Fiesta Macumba. Fiesta Macumba reist op de dag van de bevrijding af naar Haarlem... voor deze speciale gelegenheid. Vier de vrijheid met Macumba style op de bevrijdingspop after Party. Dat betekent zorgeloos de heupen losgooien... op de heetste Latijns-Amerikaanse muzika. En guess what, zelfs de entree is gratis, wordt er nog gejuicht... Fiesta Macumba maakt al jaren het nachtleven onveilig... met het inmiddels bekende recept, dansen, flirten en genieten... van de lekkerste muzika Latina van toen en nu. Macumba Sound System en Friends bombarderen de dansvloer... met een cocktail van exotische geluiden merenga, reggaeton, cumbia... dancehall, kuduro, salsa, pashanga, tropical bass, latin hip-hop, zoek, afro... Alles wordt in de blender gegooid met een dampende dansvloer als resultaat. Dus dat is bevrijdingspop, aanvang, 22 uur, patronaat, gratis entree, heerlijk dansen. Ja, lekker dansen. Lekker dansen. Ja. En als je toch al deze dansen kent, nou, dan wordt het wel feest hoor. Ja, nou ik ga lekker met de benen omhoog hoor, <laughs> op de bank. <laughs> dansen. Nee, ik, ik, ben, ik ben er. Ik moet weg met de lafboot. Ik heb een cruiseje geboekt. Exciting and new. Come aboard. We're expecting Back to you Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Een korte cruise. <lacht> kort cruise. Een kort cruise. We gaan even maar naar de trein. ProRail heeft de afgelopen week acht geurzuilen bij twee de twee spoorwegovergangen in Zandvoort geplaatst. De afgelopen maanden is uitvoerig getest of de geur van leeuwenpoep hert op een afstand houdt en daarmee het risico op aanrijdingen kan worden beperkt. De methode lijkt effectief, want zedert de test um, staand de op de spoorwegovergangen was gesmeerd. Bleven de herten instinctief uit de buurt. Dus dat is een mooi begin. Um, minder mooi was dat oplettende passanten aan afgelopen maandagmiddag rond kwart over twee langs het fietspad aan de Kennemerweg, de voormalige trambaan, een beginnende duinbrand hebben waargenomen en de hulpdiensten gemeld de brand was snel onder controle en hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Met veel enthousiasme werkt de stichting LHBT aan zee... om de organisatie van de derde Pride at the Beach Festival rond te krijgen. Donderdag 25 april werd de symbolische start gemaakt... en het voorlopige programma gepresenteerd. Het thema dit jaar is Remember the Past, Create the Future... En dat is geïnspireerd op de 50 jaar geleden uitgebrode Stonewall-rellen die een keerbeurt vormden in de geschiedenis van de LBHT-beweging. Het festival gaat in Zandvoort plaatsvinden van 29 tot en met 31 juli. En het programma zal uitgebreider zijn dan ooit en dat zegt Roy Dongen, bestuurslid van de stichting. Tot zover wat nieuws uit de regio. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar ongeveer 13 graden en de wind is zwak, windkracht 2. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 7 graden. De komende dagen zijn er opklaringen en is de kans op neerslag hoog in Zandvoort. Uh, met morgen regen en zaterdag ook nog kans op onweer. De temperatuur daalt de komende dagen rond de 9 graden overdag en s'nachts 6 graden. De wind waait uit het noordwesten en wordt matig windkracht 4. Vanaf zondag wordt het overdag warmer met temperaturen rond de 13 graden. En dit was van Weerplaza. Positive. taller i become the farther you take my rights away the faster i will run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 Oh I'm so strong And I know that I can make it No Though you're doing me wrong so wrong You know that my pride maar rekening mee. Ja, something ja. inside so strong. Wie was dit? Wie zong dit? Dat was uh, Labi oh, La La La En Dat was uh, het, uh, het protestlied tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Ja. En in 1987 bereikte dit nummer de derde plek in de Nederlandse top 40. Maar het Sorry. wordt ook heel veel gebruikt in, wat ik als laatste noemde in het nieuws, ja. de LHBT- kringen Omdat ja. daar natuurlijk ook heel veel wordt gerefereerd aan discriminatie en ja. innerlijke kracht. Precies. Zo. Zo. <lacht> Zo. Dat was een boodschap. Ja, dat is even een boodschap. <lacht> ja, dat je wel stellen. Goed, oké. Okay. Heb je nog wat cultuur voor ons? Ja hoor, ja? ik heb hier, uh, Dolly heeft nog twee hartstikke mooie dingen voor ons opgezocht. Oké. Okay. Nou. Het Kennemer Theater. Hey, dat is bij mij om de hoek. Dat is bij jou om de hoek. Dat is voortaan. Ja. Medisch Centrum Best. Theater van de Klucht. Vrijdag, 10 mei, dus volgende week vrijdag. De Nederlandse ziekenhuisserie uit de jaren negentig... was natuurlijk Medisch Centrum West. Maar Theater de Klucht komt met een heerlijke persiflage: Medisch Centrum Best. Maak kennis met de strenge hoofdzuster... die zich overal zorgen over maakt, behalve over haar patiënten. Gelukkig is daar nog altijd de slungelige stagiair... De aanstekelijke klucht Medisch Centrum Best zit vol... gezonde grappen en zorgt ervoor dat je als herboren de zaal verlaat. Schouwburg-Velzen, 2 mei, 18... Uh, nee, dat is, de, dat is de andere. Dit is Medisch Centrum Best Kennemer Theater. Vrijdag 10 mei, let u op, aanvang 20 uur 15. Er is een pauze om 21 uur. En de eindtijd van dit theater wordt verwacht op 20 uur 20. De prijzen zijn 24 euro... De laatste voor vandaag en daarvoor Stadtschouwburg velzen 2 mei, aanvang kwart over acht. Prijs 18,50 euro. dat is theatergezelschap Het Volk. Met hun messcherpe dialogen en harde absurdistisch humor... trok Het Volk jaar na jaar volle zalen in het Witte Theater. Vorig seizoen maakte de Haarlemse toneelgroep van Kruiver en Bunschoten... Voor het eerst de overstap naar onze grote zaal. Met de god van de slachting was erg lekker erop en top het volk. Het waren scènes vol humor, mededogen, rijke geestige dialogen. In het vermoeden van Poincaré zijn de twee heren ingesneeuwd in een Alpenchalet... en zo gedwongen elkaar beter te leren kennen. Maar de taal blijkt een enorm obstakel in het wederzijds begrip. En dit alles is te zien, Stad Schouwburg-Velzen, 2 mei, aanvang kwart over acht. Het theatergezelschap Het Volk en de prijs is 18,50 euro. Dolly, bedankt voor deze prachtige uh, ideeën om cultuur te snuiven. Ik kan er nog iets aan toevoegen, een tipje, wat ik zelf ja? dan toevallig weet. Ja, Kom. ja dat mag, hè? Theater, het is een Want jij had, duur het al, jij had het al voor 10, uh, 10 uh, mei. Dus. Ja, maar ja, ja, ja. 11 mei is er in het Kennemer Theater ook iets leuks te zien. En dat is misschien maar aardig voor de fans van The Boss, oftewel Bruce Springsteen. Want uh, op die datum, dat is uh, zaterdag 11 mei dus. Vindt daar Legendary Albums Live, Born in the USA. En dat zijn een aantal topmuzikanten uit Nederland die het repertoire van Bruce Springsteen eh, spelen. En op weergaloze wijze. Ik heb dat uh, stukje van gehoord. Ik ga er zelf ook heen trouwens. Leuk. En, uh, dus uh, voor de, degenen die van Springsteen... Spruis, Springsteen houden. Kom dat kijken. Ja, die, die, die, die tributes die zijn ontzettend leuk hè, tegenwoordig. Ja, ik weet gewoon, die, die, die Legendary Albums uh, live, dat is, uh, dat is helemaal iets geweldigs. Want uh, mijn, mijn oud-leerling, Jan-Peter Bast, is daar de grote initiator van. En die arrangeert ook bijna alles. En volgens mij gaan ze volgend jaar de Rolling Stones doen. En ze hebben al gedaan uh, uh, Brothers in Arms van Dire Straits. Hebben ze al gedaan en... Um, nou, nog veel meer ze doen. Elk jaar doen ze wel zo'n tour met een aantal topmuzikanten. Uh, dit keer bijvoorbeeld met uh, met Wouter Kiers. Nou, dat is een, ja. uh, die is zo verschrikkelijk goed, die man. Uh, die, die, die, die is, dat is echt een, uh, dat is een beest op die saxofoon. Er zijn zelden beesten op saxofoon, maar Wouter huh. Kiers is een beest op een saxofoon. Echt ongelooflijk, die man speelt. Een paar keer met hem gespeeld, ook geweldig. Goed, dus dat wou ik er nog even bij zeggen. Dat uh, is gewoon. dan volgende week de 11e. Ja, nou, op naar het kennen met theater met z'n allen. Ik wou het zeggen. Maar dan wel wat doen. Over de Bos gesproken. Dit is zijn nieuwe single. Had enough and pain. Hello sunshine. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of grey. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes But you can get a little too fond of the blues You walk too far, you walk away Hello, son. Sunshine, won't you stay? Hello, Sunshine. Won't you stay? Hello, Sunshine. <clears throat> Bruce Springsteen. Hello, Sunshine, and um, het komt van zijn nieuwe album en ik kan u vertellen, want ik heb dat gisteren allemaal gehoord. Uh, ik kan u vertellen dat dat nieuwe album, dat gaat Western Stars heten. Ja. En dat komt uit op 14 juni aanstaande. Dus nog een uh, kleine maand of een iets ruime maand geduld voor de Springsteen fans. En dan komt dus zijn nieuwe album komt uit. En dit was dan een... Lekker voorproefje. Even het nummer: dat heet Hello Sunshine, nummer 12 van de plaat. En uh, ja, ik weet dat, want ik was gisteren uh, even bij mijn uh, platenadviseur, zeg maar. <laughs> ja, en die vertelde mij dit allemaal, dus dat is ontzettend leuk. Bruce Springsteen, dus Western Stars gaat het album heten. 14 juni, houd de datum in de gaten voor de Springsteen fans. En um, dit liedje staat alvast op de zeg maar zogenaamde streaming audio. Jawel! Young, gifted en black. Nou, dat geldt niet voor Springsteen, die is een wat ouder, maar wel gifted en niet black. Met dit Young, uh, Gifted and Black. Oftewel, Young Jong. Uh, gifted, Talentvol dus. Ja. En zwart. Uh, en zwart. Ja, nou, dat kan. Bob en Marcia dus. Hey, um, eens even kijken naar de klok. Nou, dat kan er nou, nog. Ja, nog dat kan er nog. We hebben nog even. Ja, we hebben nog even. Dat kan er nog even een aan hoor. Gaan we dat ook doen? Let op: Two, Three, Four. Nina Simon! I had the musical hair. Ain't got no, ain't got life. I ain't got no home. Ain't got no shoes. Simon, met de studio-versie. Er was ook in de tijd nog een uh, live-versie. Vond ik niet zo goed hoor. Deze, deze is lekker toch. Deze swingt meer. Ja, oké. 1 got No, 1 got Live uit The musical hair. We gaan uh, als laatste draaien de koers. Nummer wat we ook kennen van Phil in het. Maar dit is deze film: Old Town. en we hebben het ook nog eens even de nietjes overgedaan. En dan zit het er alweer op voor ons, hè, met de chorus Old Town gaan wij eruit. Dames en heren, we vonden het weer fijn om twee uur lang bij uw lunch te mogen zijn... en uw lunch misschien een beetje op te leuken. Dankjewel, Beb, voor jouw bijdrage allemaal. Jij ook bedankt. Ja, ja, dank. Dank aan Dolly voor de redactie Want het is ook heel belangrijk om dat even te vermelden Dolly onze eh, Duizendpoot oh, Wat lastig met schoenen poetsen Maar oké okay. Maar in ieder geval uh, nou, Morgen ben ik er weer Met dezelfde Dolly En uh, dan gaan we er weer een, een prettige uh, uitzending van maken Morgen dus Tussen 12 en 2 bij uh, ZFM Zandvoort en uh, Bep en ik zijn uh, Jij bent de Brommel, jongens. Ja, en ja, ik ook, dus. Nachtig. Dus, mij... ja, goed gezellig. Ik zou zeggen, fijne woensdag nog en tot uh, morgen.